Iedere sport en competitie heeft zijn eigen podcast. En de belangrijkste nu ook. Volleybal, derde klasse Q, Regio West. Wij worden kampioen dit uh, seizoen. Dit is aflevering 8 van Kroniek <laughs> van een kampioenschap. Met uh, Koert de Keizer. En Baukaken de pussy Slayer, Oftewel, Bauke <laughs> Smit. Yes. Bauke, hoe gaat het met jou als mens? Als mens gaat het best wel goed met mij. Uh, ik ga een uh, nieuwe auto kopen. Echt? Oh, ja. feest dit. Ja, dankjewel. Is dat uh, it's, uh, it's, nodig? Ja, het is nodig. Uh, ik wil een iets grotere cruise control, climate control, gewoon een beetje iets luxer. Want hoe uh, ga je nu? Een uh, Toyota Igo. Ah oh ja. En ik ga naar een, uh, waarschijnlijk naar een Corolla. Oh, lekker. Je blijft dus, in de, de Toyota. Uh... Ja, de uh, Toyota bevalt wel en daarnaast mijn uh, tante, die doet haar autootje weg. Dus uh, daar ga ik uh, ah. vanavond eventjes naar kijken. Was deze niet van je oma? Deze was van mijn oma, <laughs> Dus ja. jij, jij komt alleen maar uit. Nee, die gaat terug naar mijn ouders ah. uh, en uh, die doen hun uh, andere auto weg. En, uh, uh, <laughs> dus je hebt een soort van stoelendans met auto's in de familie? Inderdaad. Nice. Ja, ja. en uh, de Aguila bij mijn auto's, uh, ouders bij mijn auto's, bij mijn ouders gaat, uh, gaat weg. Is dat ook een Toyota? Nee, dat is Agilo. een uh, Opel. Oh ja, oh, ja tuurlijk. Uh, nice. Oké. Okay. Dus, uh, lekker ja, dat. En uh, verder uh, ja, lekker aan het werk. Lekker. Nou, mooi. Uh, ja, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. We nemen dit op op 4 januari. Ja. Waarschijnlijk wordt het uitgezonden ergens in februari, maar dat maakt niet uit. Ja. Uh, <laughs> hoe was je kerst? Je uh, mijn kerst was voornamelijk heel veel uh, rondracen. Uh, wij doen altijd uh, kerstavond uh, bij uh, de, mijn schoonfamilie. Met cadeautjes en dergelijke dingen. Dan gaan we op uh, eerste kerstdag, gaan we uh, traditioneel gezien naar mijn oma. Alleen die is helaas overleden. Dus ja. we hadden gewoon uh, ja, tijd voor onszelf. Uh, mijn oma was jarig op eerste kerstdag. Dus vond... Oh ja. Um, dus wij, wij uh, hebben gewoon met de familie een super uitgebreid uh, diner uh, gehad. Um, zes gangen. Wauw. <laughs> wow. En ja, uh, uh, yeah, was heel gezellig. Ik nice. heb uh, Cards for U Humanity met mijn ouders gespeeld. Echt? Was uh, wow. af en toe best wel een beetje awkward. <laughs> maar er zitten, er zitten heel veel seksgrappen in en heel veel holocaustgrappen. Ja, onder, onder andere. andere ja. ja, holocaustgrappen konden ze goed hebben. De seksgrappen die snapten ze af en toe niet. <laughs> uh, ik heb uit moeten leggen wat een uh, flashlight was. Ja, ja. Best awkward om dat naar je ouders te doen. Dus, uh, maar goed. Ja. Gelukkig heb je altijd de regel. Je mag toegeven dat je iets niet kent. En dan mag je de kaart afleggen, toch? Dat is, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus, uh, nice. Um, ja, en uh, tweede kerstdag weer uh, bij de andere kant van de schoonfamilie. Ja, zo wordt het. Ja, ik heb ook kerstavond. Toen waren wij, uh, wij uh, bij Maaike thuis. Ja. Dus bij mijn schoonfamilie, ouders. Um, Toen hebben we Japans gegeten. Mm. Een beetje geïnspireerd nog op uh, onze ja, Japanse reis. Uh, eten. Nee, thuis. We hebben allemaal okay. zelf. Nee, we gaan nooit uit eten. We zijn allemaal. Uh, nou, vooral, uh, we schoven we zijn wel echt, uh, echt uh, nuchtere Hollanders? Koks, nou nee, net, net, <laughs> gewoon, ze willen gewoon heel graag zelf ah, koken. oké. Okay. Ja, dus we hebben echt, uh, wat was het, vijf, zes gangen uh, Japans. Uh, en dus we begonnen met sushi en we hebben eend Lekker. gegeten en uh, biefsturken. Mm. Uh, nou, het was echt, uh, echt een goed feest. Eerste kerstdag waren we ook uh, vrij, tussen aanhalingstekens. Ja. steeds. Ja, wij, um, want we waren dus kerstavond in Bokstel. Eerste ja. kerstdag zijn we dus naar, naar huis gegaan, hier ja, in Utrecht... Uh, Even met Vicky gespeeld, want die uh, de, ons natuurlijk ook weer twee dagen gemist. Oh. En toen hebben we de matras van de zolder gehaald, of van de boven gehaald. En uh, hebben we gewoon beneden op de, de woonkamer... Uh, Jullie hebben Ultimate Chill Mode gedaan. Ja, we hebben Sound of Music en Love Actually gekeken. PC gamer, West. Ja, ja, ja. Ik, <laughs> ik, ja. ik had het zelf ook jullie nooit gezien. <laughs> ik kende alle liedjes al. Dat vond ik ja, wel wonderlijk. Oké, oké, En uh, Love Actually, ja, dat is gewoon ja, het zijn gewoon goede films. Ja, filmen, Love sorry. Actually, je hebt zeker, het al 6000 keer gezien en je vindt nog steeds heel leuk. Uh, en Mike kan die echt woordelijk meepraten. Dat is ook heel grappig. Dat is uh, bijzonder. En uh, de tweede keer zijn we naar uh, mijn ouders geweest. En toen hebben we Italiaans gegeten. Een fijne. In, in Defender. Ja. Yes. En uh, daar hebben we dus een... Italiaans gegeten, pizza? Nee, ja, daar <laughs> hadden, uh, Mike en ik hadden voorgerechten. Dus we hadden antipasti, oh, een mooie, mooie plank met, met kaasjes en hammetjes. En we hadden ook een pizza gemaakt. Als, uh, maar gewoon als kleine stukjes pizza. Ja, dat is altijd als je wil verbloemen dat je slecht hebt gegeten. Ja, ik heb een Italiaans gerecht ja. gegeven, Deeg met daarop een, uh, ja. een sausje van uh, tomaat. <laughs> ja. En wat Kaas. En, ja, ja. ja, kon het zo in één keer kopen uh, met ja. de Albert Heijn. Ja, ja. ja. ja. kant en klaar. Ja. Heel mooi. Dus, hmm. uh, maar dit was dus wat uitgebreider. Ja, dat was uh, nou, meerdere gang Italiaans. echt uh, Lekker. Dus uh, lekker. we hebben uh, goed uh, gedacht over de geboorte van Jezus. Of iets dergelijks. Of iets dergelijks, ja. ja. En uh, gevreten. Ja. ja. Oud en nieuw? Oud en nieuw. Uh, ja, dat vier ik uh, sinds ik in uh, uh, mijn huidige band zit, vier ik dat op uh, Ameland. Ja. En daar doen we altijd een groot optreden waarbij uh, iedereen meegaat. Of tenminste iedereen die mee wil, lekker meegaat. Mijn, uh, mijn schoonfamilie was mee. Zelfs mijn, uh, mijn schoonopa en oma. Uh, mijn ouders waren mee. De buren van mijn ouders waren mee. Uh, die hadden daar ook zin in. Um, en allemaal uh, leuke mensen. Dus je staat eigenlijk voor een thuispubliek. Ja. Um, en we hebben gewoon een heel leuk feestje gegeven Dat, uh, vertel even hoe het zit het is wel, wel grappig, jullie zijn als band hebben jullie een soort van deal met een hotel toch? Ja. ja, Nou ja, en, uh, het was van origine een stay ok uh -huh. uh, maar het wordt nu steeds meer omgebouwd. die meneer heeft het uh, overgenomen, super aardige kerel en die zegt uh, als jullie opkomen treden op oud, uh, oud en nieuw krijgen jullie gewoon de overnachting en het eten jullie zijn gewoon binnen qua ja. uh, qua verzorging en jullie komen gewoon lekker optreden Bouwen we een feestje en dan gaan we ernaar weer lekker naar huis. Nice. Dus, uh... Ja, dat is een goede deal. Ik had het met Mike over, die zei, misschien moeten we bijvoorbeeld je ook maar gewoon naar Ameland. Ja, dus nou, uh, voor. Ja, ik, dat, uh, ja. ik, ik zal de deal doorsturen. Ja, en dan nemen we alle luisteraars, alle twintig. Ja, alle twintig. <laughs> ja. nemen we ook mee wat een leuk feestje. Ah, het zijn er nu toch echt wat 21. Nou ja, ik, ik zat het uh, ja. straks naar afloop wel even laten zien. We hebben best wel wat uh, op Spotify en zo. Dus er stiekem best wel mensen die uh, naar ons luisteren. Oh, ja, leuk. Ik hoor het ook best wel vaak. Het zijn wel allemaal bekenden trouwens. Tuurlijk. Leuk dat Dierlijk. je elkaar luistert uh, bekenden. Um, oh ja, uh, Mijn nieuw. We, oh, wow. we waren wat vrienden. Was ook, we hadden ook een goed idee. We hebben elk jaar we een absurd, uh, absurd plan. We hebben een keer ham en nieuw gevierd. Toen hadden we zo'n grote Spaanse ham. Ees. En toen hadden we ook hamkaas en champagne. Ja. <laughs> ja, we hebben een keer een uh, Barbecue gevierd. Ge ge ge ge dat hadden we Akkoord. alles op de barbecue. Ja. Hebben we hebben uh, het laatste frituur heeft geslagen. Dat was het groot fritu frituur. Uh, <laughs> dat, dat klinkt als een feestje voor ja. mij. Ja, ja, dat was, dat was, dat was echt dat was een netje. Alles kwam uit de frituur, maar het was wel allemaal cul culinair verantwoord. Het waren wel risotto-bolletjes en ijs oh. uit de frituur. En Lekker. Mark en ik hadden zelf frikadellen gemaakt. Dat is ook nou, fantastisch. Maar dit ja, jaar was. hadden we um, um, Out New All Around the World. Ja. We begonnen om vijf uur en het plan was om uh, elke keer als het uh, hele uur sloeg, ja. het land waar op dat moment uh, uh, 2019 begon, om daar een hapje van te doen of een spelletje over of, of, nou, ja. En dat hebben we best wel aardig volgehouden. We hebben niet precies elke keer het uur gehaald, want eh? sommige dingen kochten, kosten wat iets meer voorbereiding, maar. Uh, wel leuk. Ja. Mike uh, en ik hadden tijdzone uh, plus vier en dat was okay. Georgië. Oké. Okay. Um, dat is, onder andere. Onder andere, Ja, ja. Je, als, je, als je op de kaart kijkt, ligt het niet precies in plus 4, maar ze doen wel mee met plus 4. Mm -hmm. uh, we hadden een katchapuri gemaakt. Een katchapuri? Ja, en wat is dat? Het is een uh, brood met kaas. En dan uit de oven, het is fantastisch. Gewoon uh, ja. met gist en zo? Ja, uh, ja gewoon uh, uh, een, een beetje klassiek een, brood. Een, een, een bootvormig um, okay. een, een broodje met uh, uh, halloumi en feta mengsel. Oké. Okay. Dat doe je dan in de oven. Dat uh, bak je af. En dan mm -hmm. doe je er een spiegeleitje op. Lekker. En dan doe je nog één keer terug in de oven. Even het eitje bakken. Even het eitje bakken. Ja, ja. En dan lekker. haal je hem eruit en dan maak je het dooitje stuk. Lekker. Dus dat was ons oude nieuw. Ja, was uh, ja. lekker burgerlijk met vrienden uh, in de stad. Mooi uh, in uh, Amersfoort. In Amersfoort. Heerlijk. Okay. Ja. Dus dat. Um, excuses en rectificaties. Ik ja. wil toch even nog. Want ik. Beschouw mezelf toch als een redelijk woke persoon. Die, iemand, die, iemand die nadenkt over zijn teksten. Uh, ik heb vorige aflevering uh, de woorden prik, homo en prik niet gebruikt. Ja, en vind ik gewoon niet zo netjes van mezelf. Ja, ja ik, ik gebruik het ook wel eens. Ja, um, ja het is er gewoon ingeslopen. Ja. We hebben niks tegen gehad. Zeker niet. Um, nee. nee. Dus uh, excuses, vind ik gewoon niet zo netjes. Ja. Gaan we gewoon niet meer doen. Nee, Wat, uh, welk woord zou ik dan moeten gebruiken? Pregnatie. Pregnatie. Ja, nazi's kunnen altijd. Ik, ik denk dat we geen risico hebben om nazi's te kwetsen. Ik, nee, tenzij Thierry Baudet luistert. Uh, dan zeggen we, fuck you Thierry Baudet. Ja, inderdaad. Uh, dus. Zijn er nog meer dingen waar we excuses voor moeten aanbieden? <laughs> Is dit een suggestieve opmerking? Het, uh, het duurt soms een tijdje voor het uploaden. Uh, <laughs> omdat ik, uh, ja, ik heb af en toe gewoon... Het, uh, ...een beetje druk en ik ja. heb gewoon eventjes een, een, een uurtje, anderhalf uur... Uh, ...gewoon goede concentratie nodig om, uh, om de afleveringen af te maken. Ja. Want daar moet ik wel eens wat in afmixen en zo. En ik heb gemerkt als ik steeds een kwartiertje werk... ...dan begin ik eigenlijk weer helemaal vooraf aan. Uh, ja. Uh, ja, de, de, de, de taakverdeling is als volgt. Ik, ik bereid een draaiboek voor, dat staat niet zo heel veel voor... En ik doet al het werk na het opnemen. Yes. En dat is, uh, ja, is gewoon veel werk. Soms is het gewoon veel werk, soms is het niet zoveel werk. Ja, je moet eens dus weten wat we allemaal nog uithalen. <laughs> ja, <laughs> zo erg is het. Ja. Dus, uh, nou ja, sorry daarvoor. Het is niet helemaal regelmatig. We zijn ook niet altijd even actueel meer. Nee, maar het is wel leuk, toch? Het is nog steeds leuk, vaker. Ja, ja, daarom. Zullen we het maar eens even gaan hebben over, uh, over de situatie uh, in de pool? Ja. We hebben twee wedstrijden gehad, dat zijn al een tijdje geleden. Maar um, de eerste was... Uh, ...Protos... Yes. ...dat was op uh, Switch Saturday... ...dat was op 1 december... ...dat is toch weer een maand geleden... Ja. Uh, ...die hebben we 3-2 verloren... Wat ...en uh... Uh, wat ging er mis? Um... Weet je nog... het is wel echt lang geleden... Dus de uh... ...we hebben de eerste 25-22 gewonnen... ...toen 24-26 verloren... ...25-19 gewonnen... ...en toen knakte er, er ergens iets... ...denk ik, de yeah. vierde set hebben we 16-25 verloren ik denk dat we een beetje moe werden ja. of zo of dat zij hun uh, hun uh, ja, je ne sais terugvonden ja in de laatste set was het nog wel spannend trouwens ik moet nog wel herinneren. dat was ja. 12-15 verloren uiteindelijk 102-107 3-2 verloren dus, 102, uh, 3, verloren. dus ja, uh, ja ik zit even te denken ja ze waren gewoon in volgens mij in die, die vierde set waren zij gewoon goed bezig alleen wij hadden die tweede set hadden we best kunnen winnen ja dat, dat was 4, het inderdaad 26 klopt uh, en dan waren we gewoon binnen geweest. Ja, ja inderdaad. Ja. Ik maar, denk dat we ze. Uh, uh, oh ja, ik weet het. Ik, uh, Stijn uit Hege 3, die was scheidsrechter, die zei achteraf tegen ons dat we te lief waren. We misten een beetje. Killer in kracht. Ja. Killer. Ja. Dat kan ook wel kloppen, denk ik. Kijk, uh, ja, volgens mij begon ik niet in het veld. Dus, uh, nee, dat, dat ga je uh, al. Nou, precies. Ja, precies. Dan heb je de grootste killer al niet. Jij was ziek. <laughs> oh ja, ik was ziek. Jij was ziek. Oh, je speelde oh. met de. Uh, uh, um, met pillen. Met pillen die je ja. uit, uit je eigen... <laughs> ja, ik had even iets tegenmisselijkheid genomen. paracetamolletje, bupfenetje, gewoon alle pillen die ik had. Ja, maar die je normaal uh, gesproken aan honden voorschrijft. Uh, die tegenmisselijkheid is, uh, is normaal voor honden, ja, ja, moet ik eerlijk zeggen. Dus... Ja. Uh, uh... Als, als je ja. ons ziek wordt in de auto of zo, zoiets? Nee, nou ja, het, is, het is gewoon echt tegen misselijkheid. Het wordt bij mensen ook gebruikt, maar dan moet het op recept. Ah uh, ja. Dus, uh, <laughs> dit, uh, dit mag officieel niet. Uh, ja, oké. Okay. Heb, uh, okay. uh, <laughs> <laughs> heb je hem niet gehoord, jongens? Nee. Ik heb ook trouwens al opgeschreven, de servicebaas was niet goed genoeg, maar dat kan ik me echt niet meer herinneren. Um, ik kan me wel herinneren dat, dat de middenaanval er slecht uitkwam En over ja. het algemeen houdt dat in dat de servicepaas niet, niet ideaal is. Dat is wel een beetje de ziekte van alle midden. Zet op de roep, ik Ja, nee, maar dat is ook zo. Op het moment dat de, de, de paas niet goed ligt, dan krijg je ook gewoon geen ballen. Dan ben je alleen maar aan het blokken. Dat is op dia trouwens ook al, want dan ja. gaan ze gewoon allemaal op buiten. Ja. En dat lag ook een beetje aan het feit dat we natuurlijk... Uh, nog steeds Ronald als spelverdeler hebben. Ja, die het echt wel heel veel ja, doet. Ja, hij pakt het heel goed op. Alleen uh. hij is niet iemand die, zeg maar, als het moeilijk is, een nog een moeilijke bal achterover of op, op een stijg speelt. Moet hij ook niet doen. Moet hij ook niet doen. Nee, precies. Nee, zeker, is, is, is geen, zeker geen verwijt. Um, dat, uh, um, nee, maar goed, een, ja. een, een, een echt van origine opgeleide spelverdeler, ja. uh, die ook als taak heeft, spelverdelen, uh, want dat is Ronald's taak gewoon niet. Nee die zoekt naar iets lastigere oplossingen. Het schijnt dat aankomende maandag, als we weer gaan trainen... Duimpjes. Duimpjes. Yes. Dat Frits weer terugkomt. Frits. Ja. Yes. En, nou is Frits natuurlijk ook gewoon een uh, ongeturde aanvaller, maar uh, die heeft toch ja. al een jaar uh, gespel verdeeld. Ja, daarom. Dus, uh, uh, dus dat uh, nou, het is in ieder geval goed voor... Uh, en ik hoop dat Pelle ook een beetje binnenkort een keer terugkomt. Dat ik is ook weet wel de niet. bedoeling, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Ik... ik ik zag iets over dat hij het weer wou gaan proberen in het nieuwe jaar. Maar... zou ik heel fijn vinden. Ik ook. Is het is alleen maar voor de gezelligheid. Uh, want we binnenkort moeten we weer naar, uh, naar uh, Olympos. Dus dan uh, kunnen we wraak nemen op Protoss. 12 januari is de eerstkomende wedstrijd. Gaan we het zo over hebben. Want we hebben nog een wedstrijd gespeeld. Ja. En dat was uh, UVV Sphinx. UVV Sphinx. Uit. Um, ja. Wat moeten we daar nou nog over zeggen? We begonnen de eerste set met 25-7. <laughs> ja. Jeetje, en ik dacht in eerste instantie dat het een tactiek van ze was om ons in slaap te, ja. te, te krijgen. Ja, dat was niet best. Dat was echt gewoon niet ja, best. Die jongens die zei, nou, het is gewoon geen derde klasse team. Nee, echt vierkante. Ze hoort, hoort op geen manier in de derde ja. klasse. Um, ik denk dat dat op het eind van het seizoen ook. Uh, ja, ge, verholpen gaat worden. Ja, dat denk ik. In de derde set hebben ze het nog is, tot 22 laten komen. Volgens mij is dit voor hun ook gewoon niet leuk. Nee. Ik merk ook niet echt dat je denkt, nou we hebben wel een spel. Ja. En wij, wij zaten ook echt alleen maar te kutten. Uh, ja. ik, ik was een klein beetje bang dat we door dat gekut alsnog een setje zouden verkeerden. Nou ja, we hebben dus één set ah, hebben ze tot de, tot de 22 laten komen. Dat is best ja, wel, best wel dat heftig. Dat is best wel kwalijk ja. eigenlijk. En ik weet niet waar dat nou precies aan lag. Want het lag niet aan het spel van de tegenstander. Ik zit even te kijken in de eerste set. Ja. Uh, ik zit even naar de service te tellen van Stefan. Hij heeft hier <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keer achter elkaar geserveerd. Bizar. <laughs> en verderop <laughs> in de wedstrijd 1, 2, 6, 11. Ja, Stefan was echt heel goed aan het serveren <laughs> volgens mij. 13, 14, 15, 15. 16, 17, 18... Huh? 1920? 34, 35. <laughs> de eerste set heeft hij 35 keer geserveerd. Wauw. Huh? Hoe kan dat? Ja, we hebben 25 punten gemaakt. Dus... Huh? Nee, dat kan niet, hè? 35 keer serveren kan gewoon niet. Hij heeft in ieder geval heel veel punten gemaakt. Ja, cool. hoe kan dat? <laughs> oh, is dit de hele wedstrijd misschien. Dat kan ook. Ja, dat is oh, de hele, wedst de hele oh, wedstrijd. wedstrijd. Laten we even opnieuw tellen want. De hele wedstrijd, 35 punten. Ja. Dat, dat is nog steeds best, best aardig. aardig ja. al goed. Ja. Van de 100, hè? Ja. Dus hij is er eentje voor een derde van de punten verantwoordelijk. Ja, in ieder geval om het bal in het spel brengen, ja. te brengen. Maar dus waarvan is dus één serie negen, elf keer? Het was de set afgelopen. Ja. Het was, ja, het einde van set één heeft hij elf keer gesweerd. En verderop dus nog een keer negen keer. Bizar. Gekke werk. Ja, nou ja, dat is uh, wel leuk. Opschuw. Ik vind dat nog wel iets aan te denken. Hij was echt goed aan het serveren. Ja. Ja, en die gasten konden gewoon niet pasen. Dat helpt mm. natuurlijk ook niet. Mm. Je zat nog te denken. Uh, ja. Um, tijdens het inserveren ja. <laughs> ik moest echt heel hard lachen, dat is echt niet oké okay, Maar um, ze, hadden, ze hadden een veldje Ja. Uh, en uh, zij stonden uh, aan de kant van, hun, uh, van de kantine dus zo hadden ja. een muur achter. en wij stonden aan de binnenkant van de sportal dus we hadden zo'n uh, zo afzetnet afzet ja. Ja. en um, moesten, uh, in het begin ga je inslaan inspelen en dan ga je ook inserveren mm -hmm. en Daniel die stond echt als een mogol. <laughs> gewoon. Dingen tegen bewust. die muren. Het is <laughs> ja. dus gewoon een beetje op ooghoogte gewoon ballen ze tegen de muur <laughs> aan te zweren. <aan> <laughs> nee! <laughs> ja. Dat kan echt <laughs> <laughs> Zo eentje zo, oh ja, dat ging niet zo goed. Ja. Ah, nog eentje. Oh ja, ja sorry, dat was. Ja. Oh, ah, ah, nog eentje dan. Dus dit ja. echt na, dat is echt niet oké. Okay. Uh, misschien moeten we daar ook excuses voor aanbieden. Althans, misschien moet Daniel het doen. Ik ja. weet het niet. Yes. Echt dat was ook een beetje de sfeer van de avond. Het was ook echt. Uh, ja. Heer Vijf die speelde daarvoor uh, ook. ...tegen Sphinx, die speelde tegen Heren 3. Ook 4-0 toch? Ook 4-0, ja. We speelden ja. Met, met vier teams van, uh, van Switch... Uh, uh, op, uh, ...op de paperclip. En volgens mij hebben we met z'n vieren... ...twee sets laten liggen. Ja, <laughs> ik, we, ik weet niet wat ze daar doen met de training... Maar, uh, of, ...of met het inzetten van teams in bepaalde klassen... ...maar ik geloof <laughs> dat ze een beetje hoog mikken. Ja, nou ja, goed. Net ja. Is... zoals Dario mikte bij het inslaan. Nee, ja, dus we hadden ook zelfs... Uh, um, uh, ...Rafael, de spelverdeler tegen vijf... ...en Gijs, de paarse loper tegen vijf... ...hadden we ook nog gewoon... Uh, ja, die hebben ook nog wel even meegespeeld, toch? Ja, ja allebei, ja. ja. En uh, niet overdienstelijk ook. Dus dat was... Uh, nee. was, nou, was uh, yeah. Ze mogen terugkomen. Ja, dat was een hele nette film over overwinnen. Dan moet ook gewoon Sphinx uit. Dan moet je gewoon, uh, gewoon Ja, zeker. En toen... ...waren we heel even... Eerste koploper in de stand, ja. Ik, uh, ik uh, ga een kort vragen. Ga, post even de, de screenshot ja. uh, op, op Twitter als we deze aflevering uit, uh, uitbrengen. Ga ik doen, ja. Ik had uh, netjes even een uh, screenshotje gemaakt op mijn telefoon. Ja. Had, uh, ja. Je weet het nooit uh, wanneer het weer terug gaat komen dat we weer bovenaan staan. Nee, nee, nee. nee. Dat uh, zijn zeldzame momenten. We hadden ook wel uh, maar, maar tien, uh, of dus, ik geloof drie wedstrijden meer dan de rest. Ja. Dus hè? helemaal terecht is het niet. Maar dat maakt niet uit. Nee, we stonden eerst. Koploper. Uh, de wedstrijd daarna, want dat was trouwens de week daarna werd, uh, speelde BVOC tegen VSDS. Ja. En ongeacht welke uitslag daaruit kwam, zouden een van die twee zouden we ons inhalen of ja. allebei. Ja. Uh, dus we hadden nog over ser serieus overwogen om die wedstrijd uh, even een klein bommelding te doen. <laughs> gewoon even dat we zo. Iets, iets, langer, yeah. iets langer aan de top stonden. Maar goed, dat is ook gewoon uitstel van executie. Dat hebben we niet ja, gedaan. Dat is waar. Um, dus we kunnen nu wel even naar de stand in de competitie zoals die nu is. En daarin staan we dus netjes derde. Ja, achter BVOC en DVC die allebei nog twee wedstrijden minder hebben. Ja. Uh, wij hebben elf wedstrijden met 30 punten en zij hebben negen wedstrijden met 33 punten en negen wedstrijden met 37 punten. Onder ons staat VSTS met negen, punten, of, uh, negen wedstrijden 28 punten ja en uh, Protos 8 wedstrijden 27 punten. Dus die kunnen we okay. ons in theorie ook nog inhalen. Ja, dus eigenlijk, als we eventjes heel nuchter kijken, staan we gewoon zesde. Of uh, vijfde, vijfde, vijfde. Vijfde, zesde. Ja, of verliespunten, ja. Ja. Uh, ja. Vijfde. vijfde, <laughs> vijfde ja. Jupiter, hier hebben we 8 wedstrijden gespeeld en 14 punten. Die, die gaan ons denk ik niet meer inhalen. Nee, maar stel dat ze drie keer bij vier om winnen. <laughs> <laughs> dan zijn ze wel heel dicht bij dan ons staan ze, oh, Dan staan ze net onder ons, ja. Ja, ja, precies, dan komen ze op uh, 29. Nou goed, die staan ja, als duurde. Uh, Sphinx en Kratos die... Uh, we staan vijfde. Ja. Eigenlijk. Ja. Maar nu derde. In het de pool van Zo. acht. Ja. Uh, ik had het beter gehoopt. Ja, ik ook. Maar goed, we hebben wat tegenslagen gehad. We hebben een team wat aan elkaar moest rennen. Ja. En we huh? hebben kuttige tegenstanders. Maar uh, neem niet weg dat we een hele leuke podcast gaan overhouden. Yeah. En, uh, seizoen, weer, ja. En seizoen Volgend jaar weer. Seizoen 2. Ja. ja. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Koerts ouders, geloof ik. Ja. Ik heb voor Kerst hebben we van mijn ouders een fucking chill koffiezetapparaat gekregen. Oké. Okay. En uh, daarin zitten bonen van van Pommeren, huh? Van de lijnmarkt uh, vlak bij de oude gracht. Lekker. Uh, en de blend is Domstadblend. blend. Het zijn meerdere bonen door elkaar. Klein oh. klein beetje een zuurtje zit erin. Hm. Um, ja, op zich een redelijke um, milde koffie. Ja, ik denk dat ik de koffie nog een klein beetje sterker moet zetten. Ik ben nog een beetje aan het uh, uh, tweaken met de, met de, de koffie. de zou uh, kunnen. Ja. Ik, ik, ik drink mijn koffie altijd vrij sterk. Dus ik ook, ja. Ik zou, hem, uh, ik zou hem inderdaad een beetje omhoog krijgen. Ja. Maar dat is, uh, dat is aan jullie. Uh, hiervoor had ik altijd zo'n zo Italiaanse uh, zo Bialetti-pruttelpotje. Uh, zo pruttel, ja. zo'n pruttelpotje. En uh, ja, er komt gewoon een espresso uit, ja. maar dan dronk ik gewoon zo'n heel ding, dus dat is eigenlijk gewoon een mok espresso. Dus eigenlijk ja, <laughs> alles, wat ik de, alles wat ik daarna drink is nu eigenlijk zo oh, oh, oh, een beetje mild. Maar volgens mij, uh, ja. dus, ik denk dat je ook nog een beetje warmer mag, dacht ik ook. Oh, dat kan ook, ja. Warmte ja. doet ook altijd wat ja. koffie. Gelukkig heeft mijn verkering ooit een barista-cursus gehad, dus die weet, uh, weet precies hoe ze... Helemaal niet. Ja. Ja. Ja. Die kan ook uh, latte art maken voordat, uh, voordat het koel was. Ik kon zei het al. Echt... Oeh, ja. nice. Dus, nou, uh, Zo hipster is. Domstad Blend van Van Pompen. Domstad Blend. Als jullie luisteren, um, hit de up. Ja, ja we hebben best een, uh, een zakje koffie gesponsord. <laughs> en je naam noemen. Uh, wat komt eraan? Ja, we hebben, nou, laten we weer twee, twee wedstrijden voor de komende tijd um, eruit pikken. 12 januari is de eerste wedstrijd weer. Ook. Dan gaan wij naar Protos. Yes. We spelen op Olympos, ons... Uh, ja, waar wij toch allebei hebben leren volleyballen. Ah. is niet, meer waar, maar waar, niet wij, daar, maar waar. we goed zijn geworden in volleyballen. Ja. Ja. Ja, waar, waar we elkaar <that> hebben leren kennen. Ja. Ook, ja. Ja. ja. ja, we spelen uh, uh, uh, tegen protos. Um, we hadden al een verzoek van... Uh, dat hoorde ik via Jasper gisteren. Oké. Okay. Um, ze willen graag sweatshirtjes hebben om in uh, warmte te lopen. <ắm> <laughs> Supermooi dus. En dat komt omdat wij uh, uh, De vorige wedstrijd hebben we allemaal uh, In shirts in, uh, in onze oude shirts waren uh, ja. gelopen uh, waar dan niet dat ik mijn switch shirtje natuurlijk No way ga afgeven aan die vieze stinkende studenten Nee, nee, nee zijn. ik runnen. heb wel een shirtje extra Ja, dus ik ook Dat uh, ga je niet doen ja, <laughs> ja. <laughs> Ik zag trouwens, ik zat even te kijken op de website van protos uh, Die mannen hebben die avond gala Oké okay. Dus mijn uh, hoop is dat ze met hun gedachten ergens anders zijn dat hoop ik ook. Ja, ze zijn nog bezig met galamos, bieren en vrouwen. Ja, precies. Ze moeten nog een date regelen. Ja. Ze moeten nog uh, op de thee bij iemand. Oh ja, en uh, taart met slagroom Taart krijgen. met slagroom, ja. Ja. ja. En dan moet je dus naar de kast, moet je naar de kast kijken... Dan moet dan een puntje ja, van ja, de jurk uit, ja. uit, de, uit de kast. En daar kan je dan uh, je outfit op aanpassen. Ja, je, ja, ja. precies. Dat dan weet uh, je welke kleur jurk uh, zegt. Aan de andere kant, in hoeverre kun je een kostuum aanpassen? Want ja. dat is wat je officieel hoort te dragen naar een gala. Klopt. Heb jij een kostuum? Ik heb een kostuum. Ik heb geen kostuum. Ik heb ja. een smoking. Ja. Ik heb uh, een pak. Ja. Dat heb ik ook aangehad afgelopen week. Want uh, ik was ceremonieweest op de bruiloft. Dat heb ik wel, ja. ja. Maar verder uh, heb ik... Uh, nee. Nee, ja, ik heb een rokkostuum omdat uh, diergeneeskunde heeft vrij uh, fameuze gala's, peer de de galas En daar heb je gewoon een kostuum voor ja. nodig aan de stijfelhulp. Ja, precies. Ja. Dat, uh, uh, heel simpel. En ik heb ook een pak. Maar ja. Ja, rokkostuum hangt nu een beetje uh, ongebruikt in de kast. Stof te vangen. Hè. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Misschien moeten we maar een gala gaan organiseren met Zwitserland of zo. Ik ben voor. Ja. Dat, uh, ik heb een ik zit van date. toevallig in de feestzie, dus ik kan dat wel even voorstellen. Hmm. Ja, voorstellen. ik ben voor, ja. Eigenlijk moet het wel een beetje rond deze tijd, toch? Het is wel een beetje zo. Ja, dan wordt het kerstig. volgend jaar, denk ja. ik. Uh... Misschien is het Lustrum? Ja. Michiel zit in een Lustrum-commissie. Misschien kunnen we Ook. hem... Uh... Ik zal hem eens een uh, appje sturen. Goed idee. Um, zes dagen later spelen we uh, uit bij Kratos. Kratos. Kratos staan uh, diep de onderaan. Doodverf de laatste. Ja, dat zijn die mannen in die oranje shirts. Zet je al die uh, betonvlechters? Drie punten uit acht wedstrijden. Ja. Zit wel een stijgende lijn. In. Ze hadden voorheen volgens mij één punt uit de zeven wedstrijden. Ja, volgens mij hebben zij de laatste twee sets gepakt of zo. Oh, bijzonder. Tegen wie dan? Uh, Ze hebben een setje gepakt van Sphinx. Ja. En uh, eentje van VSTS, ja. Oké. Okay. je denkt, hé, wat? Hoe dan? Ja. Even kijken. Uh, de tweede set hebben zij 25-20 uh, plotseling gewonnen. Wat me weer aangeeft dat wij dus niet zomaar makkelijk overheen gaan walsen. Hè? misschien nee. wel een goede waarschuwing alvast. Ja, zeker. Uh, We hebben al eens eerder op hun Facebook gekeken. Ja, um, je uh, hebt al eens die... een heel verhaal gehouden over... Nee, dat was water. Oh, ja. dat was water. ja. Maar uh, ik wil nu wel weer... Want ik zag even kijken wat hebben ze de, dit, uh, deze winter gedaan. Kratos had af 28 december hadden zij het losse vlodders binnentoernooi. Ja. Yeah. Leuk, 15 euro per team, Was vast heel gezellig. Uh, en ze hadden twee pools. ja. Yeah. De pool, gezellig. Nou ja, prima. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, dat, ja, dat, we nemen het niet serieus, we gaan lekker ballen. Ja, en diertje. de pool, goed. Goed, goed. De pool goed, de <laughs> pool gezellig. Dat, was, dat waren de opties. Ah, ik weet niet wie er gewonnen heeft. Allitereert wel. lekker. Ja, ik weet wel dat ze heel fijn zijn met WordArt. Ik, uh, ik zie toch 1, 2, zeg, 3, 4, 5, 6, 7 verschillende lettertypes op 1 A4'tje. Dat is wel veel. ja. ja. En, en ook nog wat uh, gele omlijsting. Ja. Uh, ja, er zit echt een Photoshop uh, virtuoos uh, ja. achter, denk ik. Je kon wel uh, de winnaars van uh, zowel de pool goed als de pool gezellig... Uh, kans maken op... Een, eten, een, een etentje bij Eetcafé De Voorstraat. ongetwijfeld oh. in Kokangen. Nou, daar is die 15 euro voor dan, denk ik. ik. eens even kijken wat je daar allemaal kan kopen. Eetcafé De Voorstraat. <laughs> nou, je hebt... Uh, de voorstraat Eetcafé.nl. Oeh, het is wel een mooi café. Ja, het ziet er wel mooi uit. Ze hebben wel Pietersk. van Popeye, uh, copyright schending, maar dat maakt niet uit. In de historische kern van het pittoresque kokenge. Het is nooit niet pittoresque. Het is al pittoresque kokenge. Eetcafé de Voorstraat. Ja. 1983 als een cafetaria Café. is het uitgegroeid tot een volwaardig eetcafé. Volwaardig eetcafé. Ik weet niet wat het verschil is. Kopje koffie met zelfgemaakte appeltaart, een drankje aan de bar of een heerlijke maaltijd. Ja, Wat okay, is een menu? het menu? Het is een menu. Uh, nou, je kan hem wel eens frikinel eten, dus uh, jij kan er eten. Oh, ja, ja, ik kan er terecht. Oh, nou, het is een chef special, is een an Engelsburger. burger. Akkoord. Eh, uh, diner, biefstuk. Oh, Fried? biefstuk, varkenshaas of kipvidee, hey, met friet. Oké. Okay. Friet Frieden... en warme saus. <laughs> <laughs> Wat <verdammig. laughs> Meisje, meisje, wil jij, uh, wil jij friet met, met warme saus? Uh, gaan we mee net tegen. Ja. Dus. Je kan kiezen uit friet, Franse friet of aardappelschijfjes. Ook. Ja, dit is uh... koolhydraten uit de frituur. Ja. Punt. <laughs> dit is een volwaardige... En de crew zijn twaalfjarige meisjes. Ja. Nou, en wat voor mij. Ja, het deze zijn hier ja. in de Efteling ik. Ik maak de grap zelf maar ja. even, want. Uh, hè? En ze kwam ook langs met een foodtruck. Voor de niet ingewijden, mijn vriendin is uh, wat jonger dan ik. Ja. Een jaartje of zeven. Ah. En ze hebben gratis wifi. Ja. En ze hebben AED. Ik vind het een fantastische, fantastische eetcafé. Ik stel voor dat we na de wedstrijd even langs gaan. Maar Eetcafé.nl. Maar ik wil, wil even weten. Had je nou beter die 15 euro uit kunnen geven in eetcafé De Voorstraat? Of <laughs> mee kunnen doen aan, uh, aan de wedstrijd? Aan de, aan de, wat, wat zou goedkoper zijn? Poelgoed. <laughs> ja, poelgoed bijvoorbeeld. Okay, ik zie hè. geen prijzen. Ik zie ook geen prijzen. Oeh, daar ben ik altijd een ja. beetje wantrouwig tegen. Overigens, het menu is ook beschikbaar in het Engels en in het Duits. Ik wil ik even weten ja. wat warme saus in het Duits is. <laughs> Welkom in... Inzure Oké. Ongeveer 2300 mensen leven hier als windmolen. die aan naar bezoek werd. Zien doen ze die 24-mantuele monumenten. Dit heeft helemaal niks meer... Oh, je, je trenken. Tee. Lekker als eigen kuege! Um. Waarom ziet het menu er in het Duits een stuk beter uit ja. dan in het Nederlands? Ik vind dit discriminatie. Ik vraag me af hoeveel Duitse mensen er in de komen, maar... Schnitzer met pommes! Ah hier, schnitzer met warme saus, <laughs> 12,50. Dus je kan naar beter gewoon gelijk naar eetcafé kokangen gaan. Ja, ja, hoef je niet eens te volleyballen. Nee. Sport is, ja. uh, is toch voor stervelingen, hè? Um, ja. Afijn. Ah, Afijn. Ah, we wijken een beetje af. Kratos uit dus. Ja, um, laten we daar gewoon van 4 nog aan winnen. Dat is wel het idee. Ja toch? Ja. Um, nog een klein dingetje. Een klein dingetje. Uh, en onze uh, goede vriend Tajan wees ons erop. Ja. Die uh, werkt bij de Nevobo. Ja. Die vertelt ons dat ze bij de Nevobo nu ook beginnen met een podcast. Ja, ik hoorde het. Dat is echt bizar. Op het moment van het uitzenden van Stel deze. Copycats. Zijn ze waarschijnlijk al zes afleveringen onderweg, maar dat maakt niet uit. We uh, uh, uh. nee, nee, nee. Um, zijn gewoon gestaagd. Ja, wij zijn de eerste en beste Nederlands talige volleybalpodcast. Ja. Nog steeds. Wij hebben al ervaring. Ja, precies. zijn ik heb, nog niet. Ja, volgens mij gaan ze echt praten met trainers over jeugd. Dat is volgens mij echt niet zo spannend. Nee. En dus... bovendien, wat weet Nevobo nou van volleyballen? <sweak> uh, <sweak> geen idee. Ik. Uh, <sweak> Dan zijn jullie graag willen dat wij voor jullie gaan podcasten. Dan vinden wij het ook prima. Tuurlijk. We willen best, we willen best een Nefaubo-logootje ergens neerzetten. Ja hoor, dat doen we, doen we niet moeilijk dat moeten jullie wel het bier sponsoren. Ja. <laughs> ik dacht, we gaan nog heel even kijken op Palace website. Maar volgens mij uh, is switch. Hier <laughs> al kampioen.nl Zijn we al kampioen, een ogenblik geduld, alstublieft. Ik denk dat het... Uh, ik denk dat het ogenblik nog even tot volgend seizoen Ik duurt. denk het ook. 2020 wordt ons jaar. 2020 wordt ons jaar. Heb je nog goede voornemens voor 2019? Volg... Ik heb het voornemen om volgend jaar weer geen voornemens te hebben. Ah, mooi. En ook, het, op uh... volleybalgebied? Uh, op volleybalgebied, maar dat, dat is gewoon een voornemen wat ik ook zonder het einde van een kalenderjaren uh, uh, heb: uh, een betere midden worden, uh, ja. betere blokjes zetten, uh, beter dicht zetten uh, en harder slaan. Akkoos. Ja, ik dacht toch, weet je wel, ik als dia ik heb altijd in mijn hoofd twee opties: of rechtdoor of diagonaal. Ja. Ik dacht, daar moeten meer nuances in te vinden zijn. Ja. Dus ik dat dacht, klopt. misschien ga ik daar eens kijken of ik dat. Niet... Je kan eens kijken naar uh, Jeroen's techniek. Uh, Jeroen Vrome uit Heren 6? Yes. Ja. Zeg Die slaat eigenlijk best wel hard altijd een, een topspinbal, maar dan precies ja, op, uh, op het op midden. Ja, Ja. En dat maakt zo vaak punten. Dat is een goede. Dat goeie. is echt. Uh, nou ja, ik dacht misschien gewoon arsenaalverbreding. Dat ja. Lijkt maar me een goed, goed voor Ja. Ah, fijn. Um, nou, we zijn geruimd uit onderweg. Lijkt me een mooi moment om af te sluiten. Helemaal eens. Mocht je met ons in contact willen komen, kan dat via Twitter. Dat is chroniekkampioen. Of mail met uh, chroniek van een kampioenschap at gmail.com. Of kijk op chroniek van een kampioenschap.nl. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot op het uh, kampioenschapsfeestje. Van Al misschien iemand anders. Al dan niet in 2020. Ja, dames zes wordt kampioen. Ja, daarom. Laten we daar. Dames en zes. Hoi hoi.